Deja vu, de beste plaats van Europa van aflevering 3, 20ste jaargang Euro Breakdown. Iedere vrijdag tussen 3 en 5 hoor je hem hier op CFM Zandvoort. Mocht je nou op vrijdag niet in de gelegenheid zijn, we doen het zaterdag tussen 7 en 9. Gewoon nog een keertje helemaal voor je over. Share call, Fight for the Love, Oval City Fireflies. Dat was compleet top 3 Rihanna met Rushing Red, Snowput Jess CS op 4 en 5. Jason de Rulo, Black Peas, John Mayer, Tim en Elektra de socia en Jason Maras maken de top 10 compleet. Ik wens jullie al een fijn weekend. I don't know. I slept through the whole thing. Well, you didn't miss much. Tot zover het ritme van ZFM via de kabel op 104.5. En in de Eter op 106,9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 5 uur. Dick ter met het NOS-journaal. Het Amerikaanse Benefietconcert voor Haiti in New York... wordt komende nacht in Nederland uitgezonden op drie zenders. Het concert is een initiatief van George Clooney. Het wordt rechtstreeks uitgezonden op Nederland 3, TMF en MTV. Er zijn optredens van onder andere Shakira, Mary J. Blige en Sting. Het concert begint om twee uur en duurt tot vier uur. De Russische agent die eind vorig jaar misstanden bij de veiligheidsdiensten aan de kaak stelde, is opgepakt. De man zette een filmpje op internet waarin hij in zijn uniform klaagde over corruptie en slechte werkomstandigheden. Agenten werden volgens hem behandeld als vee. Ook vroeg hij premier Poetin om hulp. De agent is volgens justitie in Rusland gearresteerd wegens misbruik van zijn functie. Een fout bij kunstmatige inseminatie is geen reden om in, in een vroeger stadium gegevens over de biologische vader vrij te geven. Dat heeft de rechtbank in Groningen in kort geding bepaald in een zaak die was aangespannen door een lesbisch blank stel. Ze hadden sperma van een blanke donor besteld, maar in het ziekenhuis van Delftijl ging iets fout. Toen het kind was geboren bleek dat de zaaddonor niet blank was. De twee moeders eisen de gegevens van de vader nu al op. Maar de rechter zag geen reden om van de wet af te wijken. Die bepaalt dat een kind vanaf zijn zestiende recht heeft op die gegevens. Donkere kind van het blanke lesbische stijl is nu zeven. Studenten krijgen langer de tijd om hun OV-chipkaart te activeren. Om te kunnen reizen moesten ze de kaart voor 1 februari hebben opgeladen. Maar minister Plasterk heeft dat voor onbepaalde tijd uitgesteld. Deze week bleek dat het overgrote deel van de studenten de kaarten nog niet heeft opgeladen. Onder meer vanwege technische problemen. Gisteren eiste staart de staartverkaars Huizinga opheldering van TLS, de organisatie achter de kaart. En studentenorganisaties drongen aan op uitstel. Plastek zei vandaag dat studenten niet de dupe mogen worden van technische problemen. Het weer nog, overwegend bewolkt met vanavond in het westen af en toe modregen. Morgen meer regen en later in het noorden en oosten ook kant op wat sneeuw. Het wordt 1 tot 4 graden. Dit was het NOS Journaal. <middels>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 Alleen stonden jouw ze stil. Al mijn zonder.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 sections of my life. And that madness Oh, I wish I knew You made my people cry, you made my people cry So politicians at this time I think you better keep your distance 6.9. Zie FN.